11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Russische miljardair heeft een miljoenenclaim ingediend bij Axonobel. Dat bevestigt het verfbedrijf naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. De Rus, eigenaar van een chemiebedrijf... heeft volgens de krant een van de duurste jachten ter wereld... ter waarde van 375 miljoen euro. Hij zegt dat de verf op het schip, afkomstig van Axonobel, afbladdert. Hij eist daarom 74 miljoen euro schadevergoeding...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 De brand bij fietsenfabrikant Gazelle in Dieren... heeft geen gevolgen voor de levering van fietsen. Volgens een woordvoerder kan de productie maandag gewoon weer worden opgestart. Vannacht ontstond brand in een magazijn met fietsonderdelen. De loods van 20 bij 50 meter werd grotendeels verwoest. Niemand raakte gewond, wel was er veel rookoverlast. Op het bedrijfsterrein in een woonwijk van Dieren... zijn het hoofdkantoor en de fabriek van Gazelle gevestigd.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, in het hele land staan nu zeven files. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn... staat tussen Bunschoten en Barneveld in totaal 10 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A28 bij het knooppunt Hoevelaken. Richting Zwolle is de A28 het hele weekend dicht... tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-Vathorst. De A6 vanuit Muiden naar Emmeloord, daar staat bij Lelystad Noord 4 kilometer. Dat is de kijkers vielen van het ongeluk op de A6 vanuit Lelystad naar Almere. U hoorde het zojuist in het nieuwsbericht al. Bij Lelystad is de weg voorlopig in zuidelijke richting afgesloten. Omrijden kan door vanaf Lelystad Noord de omleidingsroute U13 te volgen. De A7 vanuit Horen naar Zaandam. Daar staat tussen Weide-Wormer en Zaandam 4 kilometer. En aansluitend op de A8 naar Amsterdam voor het knooppunt Zaandam 2. Dat komt door werkzaamheden. En er zijn ook werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum is de weg in de richting van Nijmegen het hele weekend afgesloten. Verkeer vanuit Rotterdam naar Nijmegen rijdt dus het beste om. Door eerst de A16 naar Breda te kiezen. En dan net naar de Moerdijkbrug de A59 richting Waalwijk.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 Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie helpt het kabinet de winter door? Dat is de grote vraag in Den Haag. Prinsjesdag, bijna drie weken geleden, berust op een misverstand. De plannen die toen werden gepresenteerd, gelden al lang niet meer. Het kabinet onderhandelt nu met alles en iedereen om overeind te blijven. Dat is één van onze onderwerpen vanmorgen. En we hebben het vanmorgen over hoe verantwoordelijk zijn wij... of moeten we zijn voor het drama bij Lampedusa. Onze gasten vanmorgen aan tafel. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid zit in het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Jaap Smit is hier, voorzitter van CNV, ondertekenaar van het Sociaal Akkoord. Goedemorgen, minister Goedemorgen. En Leonard Geluk is bij ons. Hij heeft meegewerkt aan het uitzetten van de politieke koers van het CDA. En houdt zich nu bezig met een grote operatie rond de jeugdzorg. Want die komt in handen van de gemeentes. Goedemorgen meneer Geluk. Goedemorgen. Fijn dat u er allemaal bent. En luisteraars, natuurlijk ook fijn dat u er bent. U kunt ons ook zien op trostkamerbreed.nl en op Politiek24. Ja, de zaterdagkranten. Nou, alle kranten gaan nog even door op uh, het nieuws waar gisteren de Volkskrant mee kwam Over uh, Henk Rol van 50PLUS. Telegraaf ook nog even vandaag op pagina 3. Moddergevecht, 50PLUS gaat door. En uh, in het AD een groot verhaal over de wonderlijke, maar korte politieke uh, carrière van Henk Krol. nou is de vraag toch wel uh, wellicht, uh, uh, misschien om bij u te beginnen meneer Berman, uh, waar moeten die kiezers straks heen? Naar de PVDA natuurlijk. Waarom? Omdat de PVDA staat voor het beschermen van de ouderen en van trouwens alle, alle groepen in de samenleving. Het spreekt ja. vanzelf dat we dit zo horen bij ons om ja. zo te zeggen. Uit uw peilingen blijkt het ja. overigens in het geheel niet. <laughs> ik wist wel dat je dat zou zeggen. Ja, nou, dat was ook al een open deur. Ja, ik, en het ja. blijkt de specifieke bescherming van de Partij van de Arbeid voor de Ouderen? Dat wij in deze coalitie garant staan voor een maximale, maximale inspanning... om de mensen die het het meest nodig hebben maximaal te beschermen. En iedereen voelt deze bezuinigingen. Je dat echt helemaal niemand kunnen ontzien... en dus is niemand gelukkig met wat er nu gebeurt. Voor veel mensen maar zal juist de Partij van de Arbeid toch de partij zijn... die eraan is gaan morrelen. Weet u nog, met Bos je de Klos... Ja, maar het was niet onredelijk dat de mensen met de hoogste pensioenen... En, en werkelijk de ouderen in, in deze samenleving in Nederland... zijn niet de mensen die er het slechtst aan toe zijn vaak. Het is niet raar dat je ze mee laat betalen als dat nodig is. Het is echt niet raar. En u lijkt het wel een logische uh, uitwijkmogelijkheid voor de ouderen... om naar de Partij van de Arbeid te gaan. Ik, zag nee, het een ik, begrijp, beetje... wel, ik begrijp wel dat mensen uh, uit, uit, uit ergernis en woede zich heel erg herkenden... in wat Henk Krol zei als politicus... Dat begrijp ik heel goed. Maar tegelijkertijd, diezelfde mensen weten ook... dat we niet zo door kunnen gaan met boven onze stand leven. Die, diezelfde mensen willen ook niet dat deze regering morgenochtend weg is. Iemand moet wel de rotzooi opruimen. Nou, dat doet deze coalitie. En we proberen de armsten in deze samenleving te beschermen. Er komt 80 miljoen extra voor de allerarmsten. 100 miljoen in 2015, structureel. Dat zijn toch maatregelen die er zijn... omdat de PvdA in deze regering zit. Meneer Geluk, uh, hebben de traditionele partijen... de zorg voor de ouderen een beetje laten liggen? En dan bedoel ik nee. zorg de aandacht voor de ouderen. Nee, nee, zeker niet. Er is wat anders gebeurd. Er verschijnt gewoon in onze samenleving dat uh, mensen, ook ouderen, niet meer kiezen... Uh, voor uh, wat ze altijd al kiezen. Voor een, uh, hun overtuiging voor uh, altijd Partij van de Arbeid... of altijd CDA of altijd VVD. Waarvan vanuit een soort verontwaardiging of boosheid. En uh, ik verwacht dat uh, heel veel kiezers die nu weer teleurgesteld zullen zijn... in 50PLUS een hel uh, weer in een andere issue-partij... Zullen, zullen zoeken om hun boosheid te uiten. En ik hoop, en dat is een naïeve hoop, uh, ben ik bang... maar ik hoop echt dat het weer lukt, net als in Duitsland... om uh, zulke uitgesproken en stabiele politieke partijen te hebben... dat je af bent van het risico dat je elk jaar weer verkiezingen hebt en dat er dan weer die partij heel groot wordt en dan die partij heel groot, maar dat je stabiel bestuur hebt in Nederland die leiding kan geven aan een land wat leiding nodig heeft. En dat zou heel mooi zijn als de kiezers, de oudere kiezers, de verstandige oudere kiezers, daarom zouden kiezen voor of de VVD, of de Partij van de Arbeid, of het CDA, om daarmee weer de, de middenpartijen, de stabiele partijen een basis te geven om het land te regeren. Ja, dat is, uh, daar kunt u misschien zelfs wel voor binnen. maar boosheid is geen ziekte. Ik noemde het naïef, Ja. Het is een, maar wel wenselijk Bo voor Nederland. Bo ja, het is wenselijk, ja. maar boosheid is geen ziekte. Boosheid komt door iets. Mensen voelen zich, in dit geval dan die ouderen... waardoor in peilingen dat electoraat voor krol zo hoog was. En twee zetels om daarmee te beginnen was ook al vrij veel. Mensen denken gewoon, wij worden een beetje het afvalputje. We hebben veertig jaar lang gewerkt... en opeens staat iedereen voor de deur van je hebt het zo goed... Dus mensen worden niet begrepen, die groep. En denkt u dat u nou opeens denkt, ja, die krol was een rare quibus, we gaan weer terug naar de traditionele partijen van de vorige eeuw? Nou, ik, ik zou hopen dat we afkomen in Nederland... van uh, uh, uh, partijen die zich clusteren rond rond verontwaardiging. En die, die verontwaardiging is authentiek, die geloof ik. Die heeft ook, ook een basis. Alleen de oplossing daarvoor. Hè, de, een stap verder is niet uh, een, uh, van een van die uh, per definitie een korte levensduur heeft. Hè, want morgen is die weer voorbij. Maar is weer terug naar partijen die vanuit een brede verantwoordelijkheid... Uh, verschillende belangen in balans uh, met elkaar brengen. Meneer Smit, uh, boze mensen. Waar wenden zij zich toe, denkt u? Nou helaas zie ik dat hij zich wende tot, tot one issue, één uh, uh, thema partijen en daar ben ik uh, helemaal geen fan van. Ik ben ook nooit een fan geweest van een speciale oudere partij zoals ik dat ook niet zal zijn van een een speciale jongerenpartij. Dat is denk ik een beetje de, de pest die we op dit moment zien in, uh, in het politieke landschap. Is Dat uh, dat zie ik in vakbeweging trouwens ook wel. Dat die tegenstellingen alleen maar vergroot worden. Maar het gaat erom dat je in politieke partijen en in vakbewegingen en in grote organisaties... die belangen die tegengesteld kunnen zijn met elkaar probeert te verenigen. Uh -huh. En ik heb uh, me altijd ook wel gestoord. En dat doe ik nog steeds aan. Zeg maar, dat de, de, de, de, de over de ouderen spreekt alsof het een collectieve slachtofferrol is die men vervult. Dat is natuurlijk uh -huh. onzin. Uh, ik spreek ook heel veel ouderen. Uh, ik heb gelukkig mijn ouders nog. Nou, die zijn helemaal niet van die boosheid. Uh, bovendien, ik ben zelf, uh, zou ik bij die partij horen, uh, gezien de, de, de, de 50 plus. 50 plus. Ja, ik, ik heb me altijd gestoord aan het feit dat uh, die naam er is. Uh, maar goed, ik ben dus helemaal niet van uh, een speciale ouderenpartij. Nee, maar goed, het heeft toch wel twee zetels opgeleverd. Ja, er waren dat... kennelijk voldoende mensen boos, of voldoende mensen bij dit specifieke thema betrokken... om deze partij toch twee zetels in de ja. Tweede Kamer te geven. Ja. En één in de Eerste Kamer. Ik zal u zeggen dat ik, als ik voor zaaltjes met leden sta... en we hierover praten... en men vaak dan ook uh, een uitspraak laat horen van... Uh, de politiek is onbetrouwbaar... dat ik dan altijd meteen de vraag terugstel... hoe betrouwbaar ben je zelf? Hoe, hoe, of loop je ook elke twee jaar weer iemand anders Beetje achterna? Dat is een therapeutische vraag, hè? Wat vind je er zelf van? Nee, hoe betrouwbaar, nee als, u, als, als ik zeg de politiek is onbetrouwbaar... <laughs> dan is de vraag terug hoe betrouwbaar ben je zelf als kiezer... helemaal niet, uh, niet, niet gek. Ja, het is wel. Ik, ik, weet je, het, ik vind dat het geen enkele zin heeft om terug te verlangen... naar de honkvaste, betrouwbare kiezer van dertig jaar geleden. Nee, Integendeel, tegendeel, laten we trots zijn op de autonome, zelfbewuste kiezer... die inderdaad zijn boosheid laat merken als hij die heeft. Het is aan ons, politieke partijen als de PvdA... om die kiezer terug te proberen te winnen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet in de spiegel kijken als die kiezer hard wegrent. Ik moet niet, ik moet niet boos zijn op die kiezer. Nou, ik vind ik, dat, echt, dat vind ik echt geen, geen redenering. Ik ben toch niet boos op de kiezer? Nee, maar ik hoorde van Leonard Geluk nu ook zoiets van... ja, vroeger had je tenminste nog betrouwbare kiezers. Of, of, uh, betrouwbare vaste partijen, kiezers. geloof ja. ik dat u zei. Maar de vraag, de, de, de, de, in, de, de vraag op, is, we hebben een issue heb een je rond pensioenen. We hebben een issue rond belastingen. We hebben een issue rond de kostenstijging voor gezinnen. Er zijn een aantal belangrijke thema's. Hoe lossen we die nu op? Die lossen we in Nederland niet op door het ene one-issue-partijtje... naar het andere te starten. Dat lossen we op door een stabiele regering te vormen. Ik vind echt Duitsland het voorbeeld erin met een aantal stabiele partijen die uh, ja. iedere vier jaar een stabiele coalitie ja, volgen. Ja. En, en dat, ik zeg dat is naïef. En natuurlijk is dat een verantwoordelijkheid voor uh, partijen om uh, die boosheid te accommoderen in, in uh, heldere standpunten en goed beleid. Alleen, uh, het is wel het grote verschil tussen Nederland en Duitsland. En daarmee ook een van ja. de redenen waarom Nederland het zo beroerd doet in relatie dan tot dan Duitsland. Dan zullen u het als CDA al jammer vinden dat Buma is weggelopen deze ja, week. Nee. Van de nou, we gaan gaan ik denk om... dat we daar zo nog wel even ja, over zullen ja, hebben. Ja, ja, ja, ik, ja, want ja, dat ja, zou die stabiliteit wel worden. De ja. Buma. Ja. Oh, het kan niet ja. vroeg genoeg gezegd worden, begrijp dat ik. Dat statement is geuit bij ja. Deze. Ja. Nou ja, goed. deze. Dan gaan we natuurlijk over die stabiliteit van de regering Gaan we zo uitgebreid verder over praten. Nou, In elk geval is nu de ledenraad van die 50-plus partijen bij elkaar. Ik geloof dat er 15 man aanwezig zijn. En 500 journalisten voor de deur, want die mogen er niet in. Maar misschien is het een laatste zucht van deze partij. Als daar nieuws over is, dan melden we dat natuurlijk. We kijken nog even naar de andere kant. Het FD. Uh, werkgevers hebben met een brief van 20 kantjes gereageerd op het belastingsverhaal belastingplan van het kabinet. Ze ageren onder meer tegen de stijgende loonkosten en de accijnsverhoging. Ze zeggen ja als iemand met een salaris van 70.000 euro 100 euro netto per maand meer gaat verdienen dan kost ons dat werkgevers 300 euro extra aan verzekeringen en premies. Meneer Smit, snapt u de boosheid van de werkgevers over dit belastingplan? Nou het is een volstrekt begrijpelijke reactie en ook een voor de hand liggende reactie. Maar je ziet er gewoon de spanning tussen zeg maar, aan de ene kant het, het, het handhaven of bevorderen van onze exportpositie en tegelijkertijd het oplossen van het binnenlandse probleem, dus de consumptieve bestedingen. Ja. En je hoort, uh, ja, ik begrijp volledig dat werkgevers zeggen, elke euro die we meer moeten betalen zijn we tegen, maar uh, u zult begrijpen dat ik zeg van hoe is het is hard nodig dat die loon ook weer wat omhoog gaan en zeker daar waar de ruimte is. Uh, dat zeggen ook veel economen. Omdat het grote probleem in Nederland is uh, niet de export op dit moment... maar de binnenlandse bestedingen. En daar moet iets aan gebeuren. Ja, Dus loonsverhoging zorgt ervoor dat de binnenlandse consumptie stijgt. Als mensen meer te besteden hebben, gaan mensen ook meer uitgeven. Ja, mm -hmm. Zo is het, zo simpel is het. En wij pleiten dus ook voor het pakken van de ruimte die er is. Dus niet daar waar die niet is. Ja, en wat zou dan uw advies nu zijn aan de werkgevers? Niet zeuren? Nou, Ik ben niet zo van dat soort termen. Maar uh, kijk, uh, als zij zeggen, als, als iemand 70.000 euro verdient... en ik wil hem 100 euro per maand meer verdien, uh, geven en het kost me 300... dan moeten we kijken of we iets aan die 200 die hij extra moet betalen uh, kunnen doen. Hè, maar die, uh, dat uh, de werknemer terecht daar waar het mogelijk is een eis stelt... En ze horen ze, uh, wij willen uh, wat meer als het kan. Dat vind ik volstrekt logisch. En daar sta ik ja. ook voor sta ik ja. ook achter. Dan zijn ze ook nog boos over de verhoging van de accijnzen. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja, wat, wat zou u zeggen? Wel of niet verhogen? Nou, ik denk dat we een beetje de grens bereiken van wat mogelijk is op dat, op dat punt. Dus uh, je kunt blijven verhogen. We hebben natuurlijk het bekende verhaal van de ondernemers in de grensstreek. Kijk, wij als werknemers zijn natuurlijk ook gebaat bij een goed ondernemersklimaat, want daar verdienen onze leden hun boterham. Dus ik heb het idee dat we daar een beetje de grens bereiken hebben van wat mogelijk is, uh, zonder dat je jezelf uit de markt prijst. Om maar zo maar te zeggen. goed, als u zegt de grens bereikt, wat is dan uw advies? Doe het maar niet? Ik uw zou zeggen: nee, dat, met name waar het gaat om die brandstoffen en uh, noem maar uh, die met name in de grensstreken en ook voor het vrachtvervoer uh, uh, consequenties hebben. Ik zou dat uh, nu even niet doen. Nee, nee. niet doen dus. Nee. Dat waren de kranten, denk ik. Ja, maar heeft er ik... iemand nog een dringende boodschap erover... aan de werkgevers? Nou, er staat u nog één ding. Als ik mag, ja? uh, dat ze bezwaar maken tegen die extra heffing... voor salaris boven 150.000 euro. Ja dat, ja. Hè, ja, nou ja, dat is een werkgeversheffing van 16 procent. Dat is een tijdelijke, hè? Ja. Nou, dat is een crisisheffing. Ja. Een rijke belasting. Tijdelijke ja. heffingen hebben wel eens de negen zo lang gegek. te duren. Ja. Nee, wat vindt u? Wat wou u er nou eigenlijk Nou ja, zeggen? dat vind ik... Het, zeg maar dat, uh, In deze tijd vind ik dat we... Uh, die prijs wel moeten kunnen betalen... en... Uh, uh, als dat gaat om de zwaarste last op de sterkste schouders, heb ik niet zoveel moeite met deze, met deze maatregel. Nou, goed, hij wordt eenmalig ja, uh, verlengd. Ja, dat... Of zegt u van, nou, dat is eigenlijk wel permanent. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat dan weer nee, niet. Nee. nee. Oké, okay, nou, uh, dat is uh, duidelijk dan. Ik heb er eigenlijk geen vragen meer over. De werkgevers moeten niet zeuren, is geloof ik de conclusie. <lacht> um, Juist. Uh, we gaan uh, zo verder uitgebreid uh, praten over wie, hoe precies zeurt in Den Haag om dit kabinet overeind te houden. Maar we kijken eerst even naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het was een week met vooral veel gepraat. Dat gebeurt wel vaker. Politiek is dan ook een serieuze zaak. Iedereen neemt ons serieus en zal ons serieus moeten nemen. De financiële beschouwingen waren ervoor uitgesteld. Maar alle serieuze praat leidde deze week tot niks. Zolang je iedereen te vriend wil houden, ben ik bang kom je er niet. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer steun nodig voor de begroting... en gaat daarom in de Tweede Kamer de boer op. We nemen aan dat u het nog kunt volgen. Het dreigt een rituele dans te worden. Een rituele dans tot in de late uren met af en toe een tussenstand. Het is een beetje schuiven met 100 miljoen hier en 100 miljoen daar... maar echt een grote verhaal van waar we met Nederland heen gaan, zit er niet in. Het grote verhaal van de een is nou eenmaal heel anders dan het grote verhaal van de ander. Zo heeft het CDA een eigen plan en ziet Jeroen Dijsselbloem helemaal niks in die lijn. Die erop neerkwam dat Uiteindelijk het CDA-voorstel moest worden overgenomen. En dat is in uh, een land waarin je ook compromissen moet sluiten... Uh, natuurlijk niet altijd mogelijk. De voorzitter van de Eurogroep hoorden we hier. Hij weet als geen ander wat Brussel van hem verwacht. Hou je aan je eigen regels. Maar CDA-leider Buma houdt het voor gezien. Om die reden zien wij geen basis om verder op basis van dit stuk... met het kabinet te spreken over het aanpakken van de crisis. En daarmee verdwijnt ook het CDA van tafel. De partij van het radicale midden doet niet niet meer mee. pvda van de A-minister Timmermans. Het kabinet heeft een uh, uitgestoken hand naar het CDA uitgestoken en uh, krijgt er uh, een middelvinger voor terug. Timmermans krijgt voor zijn straattaal op zijn kop in de ministerraad, neemt zijn woorden terug, maar meer toenadering is er deze week toch niet te melden. Terwijl de oplossing volgens sommige ex-politici zo simpel is. Opnieuw formeren. Dat is de enige oplossing. Heel simpel. Sluit de week nog af met een akkefietje. 50-plus-voorman Henk Krol blijkt een akelig pensioenverleden te hebben. Of hij zijn eigen pensioen goed heeft geregeld is niet bekend... maar voor zijn ex-werknemers is het niet in orde. Niet toevallig dat dat juist nu naar buiten komt... zegt 50-plus-oprichter Jan Nagel. Nou ja, als je ster in de politiek stijgt, dan maak je vijanden. Daar, daar kan menig politicus over meepraten. Een hard vak, de politiek. Staatssecretaris Dekker weet ervan. Dus ik heb wat uh, armen gebroken. Ja, een sleutelbeen aan deze kant en een rib En aan deze kant een pols en een uh, elleboog. En zo gaat de politieke nieuwe week in. De financiële beschouwingen zijn opnieuw uitgesteld. Dus dat biedt weer ruimte voor opnieuw serieuze gesprekken. Iedereen neemt ons serieus en zal ons serieus moeten nemen. Tros Radio 1. 10 minuten voor half twaalf en u luistert daar kamerbreed met als gastenpartij van de arbeid Europarlementariër Thijs Berman Leonard Geluk heeft zich ook bezighouden met de politieke strategie van het CDA maar is vooral voorzitter van het college van bestuur van een ROC Midden-Nederland en is ook voorzitter van de transitiecommissie van de jeugdzorg, Zo'n groot onderwerp volgende week in de Tweede Kamer en Jaap Smit, hij is voorzitter van het CMV de vakvereniging, meneer Smit om met u te beginnen, er wordt op dit moment heel erg druk gewerkt aan akkoorden, overeenstemmingen... het, zoals ik het dan noem, overeind houden van het kabinet. Dat is misschien wat zwaar gezegd, maar toch kan je het niet anders benoemen, lijkt me. U staat aan de zijlijn, uh, maar u heeft ook een akkoord... Uh, u heeft ook een handtekening gezet over en weer met Zeker. het kabinet. Waar ligt eigenlijk uh, uw grens in deze? Want ook aan dat akkoord wordt gemorreld. Ja, zo langzamerhand kun je zeggen... een akkoord is pas een akkoord als het geen akkoord meer is... en als er niet aan gemorreld wordt. Want we sluiten akkoorden bij de vleet. En het is kennelijk gebruik om dan binnen twee weken... te beginnen met het slopen van een akkoord... en daar van alle kanten kritiek op uit te oefenen zonder dat men de waarde ziet van het feit... dat hier partijen na maandenlang intensief onderhandelen... een aantal heikele thema's hebben, hebben willen oplossen. Ja, dus... wat zegt u nu eigenlijk? Wat er nu gebeurt met uw akkoord... Dat, nou ja, daar ben ik uh, niet echt enthousiast over, nou, om het u maar zei, pessimistisch het te zeggen. Woord, u had het over slopen. <coughs> nou ja, als je nou kijkt wat er gebeurt: we hebben akkoorden bij de fleet. Uh, er vindt een soort devaluatie plaats van het begrip akkoord. Uh, alsof dat een afspraak is die geldt totdat we net weer even iets anders denken... of dat een partij er weer iets anders van vindt... maar daarmee ondermijn je gewoon ook de bereidheid... om met elkaar nog ingewikkelde akkoorden te sluiten. Dus ik vind dat je daar zuinig op moet zijn. En als ik zie wat de, de druk die erop uitgeoefend wordt... het gaat met name om die WW en ontslagplannen... Ja, die om die naar voren namen. te halen. Dan nou ja, moet precies. je toch nagaan dat we twintig jaar... over die onderwerpen gebakken leid hebben met elkaar in dit land. Dat vakbeweging en werkgevers en kabinet... de bereidheid hebben getoond om uh, een aantal hordes te nemen... in die ingewikkelde thema's. Uh, waarom is het 2016 geworden? Omdat we allemaal dachten, als je nu de regering, het regeerakord volgt, ja. dan zitten mensen binnen een jaar, bij wijze van spreken, als ze werkloos zijn op bijstandsniveau. Dat is onrechtvaardig. Dus in de hoop dat de economie weer zal aantrekken, de arbeidsmarkt zal verbeteren, hebben wij gezegd laten we dan die, uh, die maatregelen in laten gaan op 1 januari 2016. En wat we nu zien is dat er een geweldig gevecht plaatsvindt om dat één jaar naar voren te halen. Dat kan wettechnisch helemaal nee. niet, dus het zal misschien een half jaar worden. D66 denk wil dat wij zijn hè? D66, D66 we bezig. wil dat ja, Het ja, ja. is een goede vraag, ja. eigenlijk. Waar zijn we mee bezig? Ik hier... zou het zelf niet kunnen bedenken, de vraag. Nou ja, ik denk dat wat hier ook, plaats... <laughs> <laughs> wat, ook dat wat hier plaatsvindt, is en dat snap ik wel. Ik, het kabinet uh, sluit een akkoord met werkgevers en werknemers en het ik snap heel goed dat politieke partijen zeggen... nou, als je wilt dat wij erachter staan... wij hebben er ook iets van te vinden en iets over te zeggen. Dus dat er een debat over plaatsvindt, vind ik prima. En dat er een debat plaatsvindt over waar ligt het primaat... Uh, het zal toch niet zo zijn dat de sociale partners in het land gaan regeren? Nee, dat is ook niet zo. Het nee. primaat ligt bij de politiek. Maar ik vind dat die politici wel verdraaid goed in de gaten moeten houden... wat ze ja. doen als ze dit akkoord dan weer openbreken. De animo om weer over dit soort belangrijke thema's om de tafel te gaan zitten... zal niet groot worden. En ik kijk ook met de, burgers van, met de ogen van de burger hier naartoe... Ja. Van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Nou, ja. nou, dat ja. eindigt ja, ik weer met een dat, vraag. Ja, dat is weer een vraag. Ja, ja. Wat <coughs> gebeurt er eigenlijk? Nou, dat heb ik net proberen uit te leggen. Ik zou zeggen, laat dit akkoord nou overeind. En wat mij betreft wil ik elke vijf minuten herhalen... dat het politiek het primaat heeft in dit land. Maar wees zuinig op die akkoorden. Maar, meneer Geluk, uh, het CDA wil ook rommelen aan dit sociaal akkoord. Hallo. Ja. Het is niet alleen, is niet alleen <tie> D66... Uh, ja. Want, want D66 wil dit met name. Nee, maar dat D66 is het grote stroom? probleem uh, van, van de manier waarop Rutte en zijn ploeg het op dit moment aanvliegen. Dus ik begon er net te zeggen, maar ik, ik snap heel erg goed de positie van, van Siebrand Buma en de, de CDA-fractie op dit moment. Want kijk, er zijn akkoorden gesloten uh, op, op heel veel uh, fronten met een uh, aantal uh, heel bepalende keuzes daarin. Die zijn gesloten door uh, het kabinet, uh, PvdA, VVD. Uh, dat is hetzelfde kabinet dat nu ook al... Uh, een half jaar of langer bezig is met de begroting voor 2014. Uh, dat ligt redelijk in beton gegoten. Uh, kijk, de, de positie van het CDA is helder. Van of uh, ja, we hebben een, een, een open gesprek over de koers van Nederland... en dan hebben we een veel breder gesprek... dan 50 of 100 of 150 miljoen erbij rond een begroting. Uh, of ja, zeggen we, we doen niet mee. Ja, maar dus toch ik, heel... ik, vind, ik vind dat zo, uh, zo logisch dat je... Uh, dat zeg ik even als, als, als krantenlezer, want ik zit daar natuurlijk niet aan tafel. Maar dat je zegt van, uh, ja, PvdA en VVD hebben bewust gekozen het samen te doen. Wisten dat ze geen deal hadden met de Eerste Kamer of daar geen meerderheid hadden. Hebben meerderheid in de, in de Tweede Kamer en hebben daarop gekoest. Ze uh, kunnen ook met hun meerderheid in de Tweede Kamer gewoon een begroting daar... Uh, daar vaststellen. Uh, nou, kennelijk willen ze meer zekerheid kopen voor, uh, voor de Eerste Kamer. Ja, als je dat doet uh, en vervolgens je al helemaal vastlegt... in je eigen kwartetspel tussen VVD en PvdA... en vervolgens ook in sociale akkoorden... ja, dan moet je het CDA niet verwijten dat, dat, je, uh, dat, dat je van tafel stapt. Ik had het in, in, het als ik Siebrand uit... Buurman was geweest, had ik precies hetzelfde gedaan. Juist vanuit uh, je, je uitgangspunt verantwoordelijkheid te nemen... niet alleen voor je eigen partij, maar ook voor Nederland. Maar het uh, er liggen is keuzes toch altijd, die Luc, een partij geweest... Die bestuurlijk mee wilde doen, die zijn verantwoordelijkheid nam, die, alleen, die niet alleen maar oppositie voerde om het oppositie te Ja, maar dat, dat vind ik ook een absoluut verkeerde kwalificatie voor datgene wat de CDA-fractie nou ja, doet. Ik, herinner me ik, ik zie ze op heel veel fronten, het trein wat ik kan overzien, op onderwijsgebied, ligt ook een akkoord, hmm. op, op zorggebied, jeugdzorggebied, buitengewoon constructieve rol van de CDA-fractie, het meedenken, het beter maken, alleen ja, wel gebaseerd op eigen overtuigingen, eigen keuzes, die ook gaan over, over inkomenspolitiek. In Nederland, Ook over hoe we door een hogere consumptie het econo de economie uit de, uit de slop kunnen nou ja, trekken. De, de, de, en als daar niet aan te tornen valt, ja, dan had ik, nogmaals, had ik in de positie van Siebrand Buma precies hetzelfde gedaan had ik niet meegedaan. Ja, maar u, u noemt zelfs de inkomenspositie. Het CDA uh, is tegen verdergaande nivellering. Het CDA is uh, tegen lastenverzwaring, belastingverhoging. Uh, dat, dat is altijd een dingetje van de VVD. Ja. Uh, het CDA was toch altijd, uh, meneer Smit, want u bent ook een beetje van het CDA toch altijd heel erg van solidariteit en uh, arm en rijk wat dichter bij elkaar brengen? Of is dat nu opeens van de baan? Of begrijpen we dat verkeerd? Nou ja, dat, als ik kijk nu naar wat er gebeurt... Uh, zal, zal het u niet verbazen dat ik in een wat uh, uh, um, ingewikkelde positie kom in, op, op dat punt. Omdat uh, ik ook merk dat diezelfde partij uh, ook... Uh, nogal in de weer is met het, met het sociale akkoord... op een manier waarvan ik denk, van laat dat nou staan. Dus ja. ik, en, inderdaad nivelleren. Um, en nivelleren ja. als dogma. Dat, uh, ik nee. geloof dat niemand erin moet geloven. Nee, maar dat we hier wel het, in het thema van de zwaarste last... op de sterkste schouders, daar hoort bij... dat je nivellerende maatregelen ja. neemt. Nou, dus eigenlijk ja. begrijpt u daar in het CDA niet? Ik zie die partij op dit moment uh, uh, uh, uh, zoeken naar, uh, naar, naar de, de koers. en uh, nou, Zoeken, de, het, de, het is gewoon een hele duidelijke richting. En de vraag... Uh, moet onze houding zijn, is, is, uh, we nemen onze verantwoordelijkheid... en sluiten dus voor de zoveelste maal compromissen... die ons later misschien duur komen te staan... of ja, uh, uh, varen we nu even helemaal onze eigen koers? Ja, er ja. zijn veel woorden, maar hoe noemt u die koers dan eigenlijk? Hoe ik die koers noem? ja. Ja, dit is niet een koers die ik kan benoemen met links of rechts. Uh, maar nou, is maar geval... u snapt wel dat ik daarop aanstreek. Ja, dat snap ik, ja. Maar er zitten oh, rechts- en links-elementen in. Ja. Misschien, misschien kan ik u. Er stond vandaag een commentaar in de krant in NRC. CDA is een nieuwe drempel over in het bedrijven van compromisloze oppositie. Ja, dat zou alles kunnen zijn, ja. ja. En. Uh... Ik snap het ook nog voor een deel. Dat als je de partij bent die uh, altijd zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En daar van op de koffie uh, komt. Hè, dat, uh, in, de, in de afgelopen verkiezingen. Dat je zegt ik moet een periode hebben om me te herpakken. Los van of ik het nou inhoudelijk daarmee eens ben. Maar dat zou ik van een andere partij ook kunnen zeggen. Ik begrijp dat wel. Geluk, ja, het, het CDA is natuurlijk niet uit op uh, het laten vallen van het kabinet. Hè. Het is zelf, van, niet een harde oppositiekoers van... Uh, uh, dit is een zooitje wat zo snel mogelijk weg moet. Dus maar, wij, wij, het CDA wil stappen zetten naar... Een, een sterker en beter Nederland. Alleen uh, kijk, uh, het kabinet Rutte heeft gewoon een, een regieprobleem. Zij hadden uh, uh, anderhalf jaar geleden de keus moeten maken een bredere coalitie te sluiten met ja. draafvlak uh, ja. in de Eerste Kamer. Maar goed, dat, zij dat hadden, zij hadden ook een half jaar geleden de keus kunnen maken een begroting te maken die uh, recht doet aan een breder draafvlak in de Tweede Kamer. Dus ze maken een eigen begroting, een kwartetbegroting, en zeggen: verwijten vervolgens Buma dat hij dan niet ja. in een marge van 50 of 100 miljoen meedoet. Ik vind dat. Echt een, een, het, het, uh, de zwarte piet op het verkeerde bord leggen. Het is de een zwarte keuze piet van... op het verkeerde bord leggen. Die ja. <laughs> hadden we nog niet eerder gehoord. Hier ik wil u toch even herinneren aan een uitspraak van Siebrand Buma... bij de installatie van dit kabinet. Toen zei hij, ik ga oppositie voeren voor het CDA. Is dat niet nu wat hij doet... Misschien ook wel met, met, met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht? Hij zit voor het CDA en hij uh, is leider van de oppositie. Uh, en dat doet hij heel erg goed. Ja, dat, uh, dat, uh, maar u, uh, weet, u kent wel de waarde van die woorden. Ja. Ik ga oppositie voeren ja, voor het CDA. Nou, wat, wat, wat zeggen we? Uh, ja, ben ik zijn beide, een van die 60.000 CDA-leden die willen dat uh, de uh, politieke partij. CDA gewoon herkenbaar is, authentiek is, voor zijn eigen verhaal staat. En dat is waar, uh, en, en, en dat is waar en niet, Buma nu mee bezig is. En niet vermalen is. wordt in uh, partijpolitieke compromisjes van anderen. Ik vind het, ja, ik ik vind het heel, heel verstandig om uh, gewoon koersvast te zijn. Ik, ja. ik heb grote behoefte als CDA-lid aan een koersvast CDA. En, ja. en daar hoort dus bij dat je uh, daar waar andere problemen veroorzaken... niet per se daar de oplossing voor biedt. En is dit dan de definitie van het radicale midden? Ik vind het een, een authentieke herkenbare koers... die gebaseerd is enerzijds U heeft op, het zelf mede bedacht, want u zat in op, dat op, strategisch ja, beraad. Dus het antwoord moet eenvoudig zijn. Ik, ik herken me heel erg in de koers die de huidige CDA-fractie voert. En dat heet? Uh, dat zou het radicale midden kunnen zijn. Ja. In ieder geval radicaal uh, en ook midden met, met uh, op uh, onderdelen uh, christelijk-sociale uh, politiek... Ja. en op onderdelen ja. meer conservatieve politiek. Doe Waardevast dus en beide is van bijna. belang. Ja. ja, maar dat is het mooie van een middenpartij als het CDA. Dat je een rijke bedding hebt van, van overtuigingen. En de christelijk staat is daar een heel belangrijk in. Maar ook de, de waardevaste. Thijs Berman, herkent u het CDA? Ja, A bedding, een soort van of halfpipe voor uh, skaters. Het uh, gaat van links naar rechts bij het CDA. En ik zie het toch. Toch het CDA een beetje spartelen met zijn eigen koers. Vroeger was het CDA de partij die duidelijk stond... voor het verkleinen van verschillen tussen arm en rijk. Dat principe is nu losgelaten, blijkbaar. Knik, ik vind hè? dat verregaand. Ik vind het echt verregaand. Um, uh, lastenverlichting tegengaan is het precies, gaat precies ja. uh, dezelfde kant op. Ik, ik begrijp het niet. CDA is altijd een partij Pardon, geweest... Pardon, lastenverlichting uh, is, uh, is altijd uh, een partij uh, geweest die vanuit uh, de waarde redeneert... dat arbeid moet lonen dat als je werkt, dat je daar een normaal ja, verdienst te moet zijn. Dat vinden we allemaal, en dan, maar de vraag is Een beeld van, van ver, ver, verder nivelleren en een beeld van uh, minder consumeren... en daarmee een verslechtering van de economie, past daar niet in. En ik vind dat, dat is een overtuigende argumentatie van, uh, van de CDA-fractie... dat het nu fout is ja, maar... om verder uh, de lasten te verhogen... want het is slecht voor de economie. En het is maar zeer de vraag of de belastinginkomsten die nu zijn ingeboekt... Ja, Smit had het al even over de accijnsen... maar dat kan ook voor de inkomstenbelasting gelden... of die daadwerkelijk ook binnen zullen komen. Je... Dat heeft consequenties voor de consumptie... en daarmee voor, uh, voor het, het economisch Man. klimaat Thuis in Nederland. Goed, deze verandering van koers van het CDA verbaast mij meer... dan de manier waarop uh, Alexander Pechtot tot pleit... voor het aantasten van het ontslagrecht. Want dat is een constante in het D66... dat je daarmee laat zien als een toch op dit punt hard liberale partij... en helemaal niet zo progressief als uh, wil uitstralen. Maar het CDA verbaast me echt in deze onderhandelingen. Kun je zeggen. nou Ik zit te denken aan die uh, vergadering ja. in februari. Die partij, dat uh, uh, congres in februari... Ja. Waar het vorig jaar waar het strategisch beraad werd Precies. gepresenteerd. Waar uh, Leonard Geluk in zat. Hè, en in die waar club. ik uh, zeg maar, toen uh, het gevoel kreeg van... Uh, we snappen elkaar weer, de tegenstellingen zijn overbrugd... we hebben een verhaal waar we ons gezamenlijk achter kunnen scharen... en dat vond ik, ook, ik vond het ook een bezield verhaal, om maar zo te zeggen. Dat is wat ik zeg maar, zoek... Uh, voordat je met al deze uh, rechtsklinkende maatregelen komt. Van wat is nou... zo, zo, zo noemt u het nou, een toch? een aantal he? wel. Rechtsklinkende uh, dus, uh, maatregelen. Ja, maar goed, er zit ook, uh, laat ik zeggen... De, de linkerkant is van... en we moeten niet het oog verliezen... dat de zwaksten in deze samenleving de, uh, ja. voldoende steun moeten hebben. Dus ik, laat ik zeggen... Um, uh, ik, ik zoek dat verhaal wat eraan vooraf gaat. Wat is nou het soort samenleving waar we naar elkaar met, met elkaar naar op weg zijn? En daarin en herkent u het CDA dat, niet, nou zoals dat, als het zich nu profiteert. Ik zie ze daar net als vele andere partijen mee worstelen. Uh, ik heb, vorige week heb ik de eer gehad om een essay van uh, Bram van Ooyek in ontvangst te nemen. Wat een poging is. Lins, ja, daar, geen lid van, daar ben ik he? geen lid van. Nee, nog niet. Of Hoe zit dat? Uh, ik ben niet zo'n zo loper wat dat betreft. Uh, dus, uh, maar dat, dat is een poging om een verhaal te, te maken van god, die ja. kant moet het op. Dat zijn de verhalen die ik zoek. Toch uh, spreekt het kennelijk kiezers wel aan, deze scherpere profilering van het CDA. Want het heeft voor het eerst sinds een paar jaar weer een paar zetels winst in de peilingen. En misschien is het daar allemaal wel begonnen. Ja, maar dat is echt, dat vind ik echt, een, een, een zo korte golfslag in de politiek dat uh, uh, ik geloof niet dat je daar zeg maar, een hele grote, gro grote gevolg aan kunt verbinden. Nou ja, goed. Nou ja, als meneer, mensen ergens uh, meneer al meneer irriteren, luk, dat... is het juist al dat, dat uh, die dagkoers en uh, hoe ja. zit het in de. Uh, hoe komt dat bij Maristok? Worden die bij u niet gevolgd dan, die dagkoers? Ja, en dat maakt de politiek zo, uh, zo, zo, zo uh, wieberend. Hè? Elke keer weer wat anders. Want uh, hoe zal Maurice de Hond erop reageren of de, de peilingen? Dat, dat, en dat vind ik het, uh, het, het sterke van uh, een partij, een oppositie, hè, weer even terugkomt op CDA. Ja. Die, uh, die een heldere koers kiest en daarin vasthoudt. Maar, ja. En daarin echt, uh, put uit uh, de eigen bronnen, de eigen wortels, nou, en daar een nou, moderne nou, vertaling. Even, en, en, en ik, ik ben het helemaal eens met, met, met Jaap Smit, die zegt van ja, we oh. hadden met met de keuze rond de strategisch beraad, de radicale midden, uh, een, een heldere koers. Die was gebaseerd op de christelijk-sociale traditie van het CDA, maar ook, zeggen waarden waardevast. En dat conservatief, conservatief is in Nederland Nederlands politiek een moeilijke term, maar nou ja, waarde, het ge, ge, ge, ge, gebaseerd het gewoon... op, op vaste waarden. Uh, en ik zie dat de fractie en uh, dat is een uh, de politiek is een ingewikkeld, uh, ingewikkeld vak. Maar met, met, met de zeven principes van, van, van de fractie... en de uitwerking daarvan in zo'n begrotingsbeleid... Ja. Ja, vind, vind, ik dat, vind ik dat sterk en herken ik me daarin. En hoop ik luister... ook dat dat zo wordt voortgezet. Ja, nou oké. Okay. Uh, maar uh, wat Smit zegt eigenlijk... is dat het uh, behoorlijk rechts is allemaal wat CDA nu doet... En... Nou ja, je ziet natuurlijk dat de, de VVD zich zo heeft uitgeleverd aan de nivelleringspolitiek van de Partij van de Arbeid dat er aan de rechterflank in het politieke spectrum ruimte wel, wel ruimte is. Leonard, ja, ja. gelukkig. Ik, doet... ik, ik vind het serieus dat uh, Sibro. Slim. Nee, ik, ik baseer het op uh, de overtuiging van uh, ja, ja, ja. En ja, het, uh, het loskrijgen van de economie. Ja. Ja, uh, ja, ja, ja. En het uh, waardevast arbeid moet lonen. Maar meneer en, meneer, en meneer gelukkig is ook een strategische keuze. Want straks zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En die wil CDA gewoon weer wel weer gaan winnen, toch? Ja, maar dat maakt het allemaal weer van die kleine politiek. Nee, nee dat, is, ja, dat ja, wil ja, ik ja, echt van kleine, af. Kleine, het is, kleine is kleiner dan de <laughs> Nee, maar van we doen dit even om. We hebben over een paar weken of een paar maanden weer verkiezingen. En dan gaan we even een verhaaltje houden. En dan hebben we weer wellicht wat verkiezingswinst Dat is het niet. Het is van waar willen we nou met Nederland naartoe? Ja. Daar ging het om in strategisch beraad. En daar gaat het nu om in, die, in deze keuzes. Ja, ik zit ook vaak slot. te kijken met de ogen van een gewone burger. En wat zie ik? Uh, een politiek die kennelijk niet in staat is op dit moment... om uh, die maatregelen te nemen die ons uit het slop halen. Eigenlijk denk ik dat heel veel mensen op dit moment... helemaal niet geïnteresseerd zijn in een partijpolitiek... maar in een politiek die, die, die, die de problemen op dit moment oplost. En daar moet het om gaan. Ja. Ja, en meneer Berman, u, u luistert ernaar en kijkt ernaar. Even zo goed als voor de Partij van nou, de Arbeid. Natuurlijk ook een hele moeilijke, lastige, nare, ingewikkelde situatie. Want eigenlijk blij zijn dat het CDA niet meedoet. Want dan gaat het kabinet een beetje rechtsrug doen. En fijn vinden dat GroenLinks en D66 wel straks mee gaan doen. Hoe, hoe zit dat? Nee, ik denk dat wij het als PvdA jammer vinden. Minstens jammer dat het CDA is, is weggelopen. Nou ja, dit CDA. Ja. Uh, natuurlijk, want je hebt zo breed mogelijk draagvlak nodig... voor de enorm zware, zware maatregelen die er aan de, aan de, aan de orde zijn. Dat is dat de is Eerste, gewoon, Eerste Kamer natuurlijk. Ja, dat is gewoon vreselijk lastig. Maar los nog van de steun in de Eerste Kamer. Als, er zulke zware, als het zo zwaar weer is, dan wil je erg graag dat iedereen uh, he, alle hens aan dek. Dat, dus ook het CDA, alsjeblieft. En je kunt zeggen het nivelleringsbeleid van de PvdA. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet over nivelleren om het nivelleren. Het gaat erover dat als er bezuinigd wordt, als er zware maatregelen zijn... dat je dan probeert die lasten zo eerlijk mogelijk, zo rechtvaardig mogelijk te, verdedigen. En te, te verdelen. En ik zou wensen, werkelijk wensen dat een, dat een christelijke partij als het CDA met die grondslag zich daarbij zou, zou voegen aan tafel om te kijken... hoe je dat zo rechtvaardig mogelijk kan doen. Het, nou, nogmaals, het verbaast me. Ja, okay. tot, tot slot, meneer Smit, nog even naar u. Want de onderhandelingen gaan dus komende week weer door. Uh, uh, heel kort even uw, uw uh, voorspelling. Komen ze eruit? Nee, dat, dat weet ik niet. Dat, laat ik zeggen, iedereen is net zo verbaasd uh, over wat er plaatsvindt als, als ik zelf. Uh, ook als ik journalisten spreek. Van, kunt u me uitleggen wat er, wat er speelt? en Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Want nee. die financiële beschouwingen opnieuw uitgesteld... Ja. dat hebben we allemaal nog Dus ik, ik weet meegemaakt. echt niet wat er gaat gebeuren. En uh, uh, ik heb ook nog niet de uitnodiging ge gekregen... om over wat dan ook uh, uh, over veranderingen... bijvoorbeeld in de sociale akkoord eventueel te praten. Hoe of dat... risicovol vindt u dit, dit stadium... Nou, laat ik zeggen, ik heb het idee dat de zaak op slot zit. En dat heeft ook te maken met het feit dat eigenlijk alles al uitgeruild is in dit kabinet. Dus alles wat van de ene kant komt of van de andere kant... dat, dat levert er meteen een groot ja. probleem op in dit kabinet. Ja. En dat is natuurlijk ook de weeffout. En daar, daar, daar, daar zien we nu de consequenties van. En ja. Terwijl er tegelijkertijd gewoon echt zaken moeten gebeuren. En uh, die verlamming doorbroken moet worden. Dus ik weet echt niet hoe dat gaat aflopen. Nou, het is allemaal erg onzeker ander onderwerp, Thijs Berman. Uh, u zit in het Europees Parlement en uh, het wordt met name naar Europa gekeken... als wij dat drama aan ons oog zien voltrekken wat in Lampedusa plaatsvindt. Mensen die geluk zoeken, en wat kun je meer wensen in je leven dan geluk zoeken... namelijk uh, een betere welvaart, werk, baan, normaal leven, een huis... en dat is in Europa te vinden en dat mag niet van ons. Nee, het is niet, uh, niet makkelijk om Europa binnen te komen. Niet tenminste slagen daar natuurlijk tienduizenden mensen per jaar in. Want je kunt geen grote muur om Europa heen bouwen. Zesduizend mensen zijn de afgelopen jaren verdronken daar, ja. op weg naar ja. De Middellandse Zee is levensgevaarlijk om over te steken. Wie is dat? Ik denk dat het een collectieve verantwoordelijkheid van de Europese Unie is... en dat de Italianen terecht vragen om een gezamenlijke verantwoordelijkheid... en dat we die nemen. Want tot nu toe zegt iedereen, uh, ze komen aan in Italië... nou, dan zijn ze ook de verantwoordelijkheid van Italië. Zo is dat geregeld in het verdrag van Dublin, geloof ik. Ja, daar moet je wel bij zeggen dat Italië zegt... dat de rest van Europa zich wat meer van die verantwoordelijkheid zou moeten aantrekken. Ja, dat is waar. Maar het land dat het meeste vluchtelingen en asielzoekers opneemt... Dat is Duitsland en daarna Frankrijk. Ja. Dus het is niet zo dat zeg maar, de noordelijke landen van de Europese Unie zich niks van die verantwoordelijkheid aantrekken en het aan het buitenste landen in het zuiden overlaten. Zo Italië is het niet. moet niet zeuren, zeggen we daarmee? It, nee, Italië heeft een heel erg moeilijk probleem in Lampedusa en in Zuid-Italië in het algemeen. En daar moeten we ook samen meer aan doen. We moeten dus samen ervoor zorgen dat die bootjes niet kapzijzen en zinken. Dus je, je zult meer moeten doen met Frontex, dus de Europese grensbewaking, daar zul je meer in moeten investeren. Ja, u maar als je het dan kijkt de naar de. Je, de bewaking. Maar zou je niet huh? meer moeten doen. In in die landen zelf. Het gaat ook over dat redden voor van mensen. De mensen niet uh, een reden is om, om daar weg te nemen. Nou ja, winnen. precies. Als je kijkt naar de slachtoffers van deze week, dan zijn dat Eritreërs, dan zijn dat Ghanese... dan zijn dat Somaliërs, in grote getalen. En Syriërs. Dan zie je ook meteen wat de agenda zou moeten zijn voor dat rijke... Europa van ons, die Europese Unie. Um, als mensen zeggen... schaf de ontwikkelingssamenwerking af... dan ze de... is, ja. Gaat daar ook mee akkoord? Als mensen... Nee, we oh. hebben bezuinigd. En we schaffen oh. helemaal niks af. Oh. Hebben... Bezuinigen we is iets hebben... anders dan uh, afschaffen? Ja, dat is iets heel anders. Ja. Maar het is wel dat niet geen. Dat, dat is helaas, en je weet, uh, je weet heel goed... dat ik daar niet blij mee was. Nee, het, is, het is een, een bezuiniging... die ons vreselijk zwaar valt. Maar het is een bezuiniging, het is verre van afschaffen. Maar... Wat je dan moet doen als Rijk Europa... is niet zeggen we schaffen ontwikkelingssamenwerking af. Want dan moet je de volgende dag ook je verantwoordelijkheid nemen... en zeggen oké, okay, in ruil daarvoor nemen we alle vluchtelingen op uit de hele wereld... want we doen niks meer aan armoede en we doen niks meer aan instabiliteit. Ja. Wat je in tegendeel moet doen, dat is investeren in een economische groei... In, het, in Afrika met name. Je moet investeren in de fragile landen. En zorgen dat oorlogen en instabiliteit een einde kunnen vinden. Mm -hmm. Dat kan niet zonder onze inspanning erbij. Dat gaat niet. En moeten wij er ook zelf misschien wel iets voor opgeven? Als Europa. Nou, We hebben natuurlijk het, al met een vooral... aantal landen een, een overeenkomst over belastingvrije handel. Dat is voor de 49 minst ontwikkelde landen in ja. de wereld. Dat is al een stap vooruit geweest. Maar ja. zou je misschien moeten zeggen dat aantal moet omhoog? Je moet inderdaad handelsverdragen sluiten. Want kijk, economische groei. Hè? Vijf van de tien snelst groeiende economieën in de wereld... staan op het Afrikaanse continent. Dat weten maar heel weinig mensen. Nederland als exportland, als handelsnatie... profiteert als eerste ervan als een land stabiel wordt, groei kent en zo. Maar om die groei ook werkelijk te laten leiden tot stabiliteit en vrede... moet die groei ook alle mensen kunnen omvatten. Het moet inclusief zijn, moet er moeten geen minderheden aan de kant staan. Het moet niet naar een kleine klan gaan. Maar dus? een kleine groep in die samenleving. En dus moet je investeren in mensenrechten, in democratie. in het kansen geven aan vrouwen, kansen geven aan kleine boeren. Ja, en als tussen... je dat doet, dan heb je een kans dat een land zich inderdaad boven zijn status van straatarm en instabiel land uithaalt. Ja. En wat moet je dan intussen doen aan die talloze mensen die hier naartoe komen in slechte bootjes? Je moet je goed opvangen en zoveel mogelijk in hun eigen regio in, in op te vangen. En als ze dan, dan, dan toch in die bootjes komt, dan, komen, dan hebben wij de taak om ze menswaardig op te vangen. En op een zeker moment terug te sturen of je te laten blijven. Ja, nou je. je moet wel weten dat illegale migratie is een probleem wat niet gestopt zal worden. Tenzij je ja. grote muren om Europa heen zet, gaan we niet doen. En we hebben maar één wereld, we kunnen mensen niet een eindje laten opschuiven. Ja. Dus we zullen daar, het, het blijft in zekere zin uh, omgaan met een probleem... wat altijd druppelsgewijs zal doorgaan. Ja, en het is altijd een gevoelig onderwerp. Want ook hier in de Nederlandse politiek... ook uw oh ja. partij uh, discussieert binnen de coalitie... over zullen we nou twee of drie Syriërs toelaten? Daar komt het ongeveer op neer. Dus ja. wij zijn niet zo happig. Nee, ik, Nederland is, op het, uh, is de laatste jaren buitengewoon ongastvrij geworden... voor de mensen die het het moeilijkst hebben. Als je kijkt naar Libanon... Waar als er zoveel Belgen in ons land zouden zijn gekomen... zouden er iets van 5 miljoen rondlopen nu in Nederland. Dan moeten we even over Syri nadenken. Syrische vluchtelingen in Libanon, het land is helemaal vol... Ja. Als wij evenveel Belgen hadden opgenomen, een oh. buurland dus, dan ja. zouden we nu iets van 5 miljoen Belgen rond nou, dat hebben. Dat zou misschien op. best wel Kunnen er ook 3 miljoen vormen. zijn hoor. Maar niet, ja. Die orde van grootte. We kunnen ja. meer, meer grappen maken met elkaar. Ja. Bedoel ik. Maar nee, maar goed, dan ja. kom ik weer op uw verantwoordelijkheid. Uw ja. partij zit in het kabinet. En ja. dit kabinet is niet bepaald toeschietelijk met nee. Uh, toelaten. Nee, en daar is ook veel kritiek op. En ik denk dat die kritiek terecht is. Ik denk dat Nederland een ruimhartiger beleid zou moeten voeren voor het opnemen van Syrische vluchtelingen. Ik denk ook. En dat doen we. Ik denk ook dat we bijdragen, moeten bijdragen aan het opvangen van Syrische vluchtelingen in hun eigen Hoeveel regio. Hoeveel zou er wat u betreft in naar Nederland mogen komen? Oh nee, komen, daar ga Syrische... ik geen getallen over noemen. Nee, nee zeg, nee. Nee. Oor zou... de grote? 100, weet ik niet. 200? Dat zijn allemaal hele, hele kleine druppeltjes op een erg harde ja. gloeiende plaat. Dus ja. dat, gaat, dat helpt niet. Meneer Geluk, uw partij uh, is toch ook de partij van de barmhartigheid? Stel nou dat uw partij in de regering zou zitten. Hoeveel vluchtelingen zouden er wat het heeft geen, mogen... Ik ga daar geen enkele uitspraak oh. over doen. Nee. Nee. Maar, ik, maar u ik, zou wel ik, zeggen ik, dat ik, Nederland ruimhartiger moet Ik heb zeggen? waardering voor het uh, op dit punt genuanceerde verhaal en, uh, van Berman. En, uh, ik heb het neiging daarmee eens te zijn. Het is uh, uh, opvangen, uh, goede, heldere uh, procedure. Uh, in principe opvang in eigen regio, daar waar dat niet kan... Een uh, voldoende ruimhartig beleid om je verantwoordelijkheid als rijke samenleving te, te, te nemen. En het zou jammer zijn als dit een soort soort partijpolitiek gevecht blijft. En dit moet je gewoon goed en ruimhartig doen als Nederland. Ja, maar goed, dan moet je er toch wel wat, wat aantallen misschien aan vastknopen. Ik lees nog even in uw strategische agenda van uw partij. Wij zijn een open land voor kenniswerkers en vluchtelingen. Ja. Dus hoe open wilt u zijn? Ja, nou goed, ik, ik denk dat ik datgene wat ik net zei... Uh, helemaal precies in overeenstemming is met dat verhaal. Ja. Wij moeten een, een open en goed land zijn voor vluchtelingen. Kenniswerkers Alleen, ook, hè? Ook voor kenniswerkers, ja. absoluut. Dus uh, uh, we gaan even kijken in die bootjes wie er wat kan. Ja. <laughs> Meestal zijn het hoogopgeleide <laughs> ja. mensen. Ja, dat, dat, dat kan een afweging zijn inderdaad. Van uh, welke welk type mensen wil je in je Nederlandse economie mm -hmm. hebben. Uh, die uiteindelijk blijven. Maar het is nu, nu gewoon een kwestie van barmhartigheid ook. Naar, naar je, kwetsbare groepen. Je hebt Ik heb het laatst ergens in een uh, symposium gezegd. Als je aantrekkelijk wil blijven voor die mensen die je graag wil hebben. Kenniswerkers dan moet je goed nadenken over de manier waarop je zo langzamerhand hier nadenkt... en praat over, over vluchtelingen, over mensen uit uh, nou ja, landen... waar het allemaal niet zo geweldig is als hier. Dus als je aantrekkelijk wil blijven voor die categorie die je graag in huis wil halen... dan moet je ook openstaan voor die mensen die gewoon... Zoals elk mens het wil, hun geluk gaan zoeken daar waar het is. Meneer Berman, deze week is, uh, is er een ministerraad en er wordt uh, uh, gesproken waar ook onze staatssecretaris bij aanwezig zal zijn, Teven. Het, het asielbeleid en toelating- en vluchtelingenbeleid. Wat zou de koers van Nederland moeten zijn als je dan kijkt naar dit hele concrete onderwerp, Lampedusa, nu? Wat zou uw tip zijn? Wat moet, moet de Nederlandse regering daarin brengen? Nou, wat moet voorop staan? Dat is een menswaardige opvang van de mensen die zo'n verschrikkelijk groot risico nemen. Dat is één. Dus daar moet je op inzetten. Daar zal meer geld naartoe moeten. Dat en die kost Opvang is dan waar, nog heel even, want moeten ze dan in Italië blijven? Dat nou, kan moeten in ieder geval niet naar zo naar zijn Het kan in ieder geval niet zo gaan zoals het nu nog steeds in Libië gaat. Nee, nou ja, Nederland stuurt dus bijvoorbeeld waardiger. ook weer asielzoekers terug naar Italië als ze daar zijn aangekomen. Ja, en daar zou je misschien over kunnen praten met de Italianen. Want ik vind dat uh, het. het, het, het... Maar goed, ik ben niet... Ik ben niet de specialist over asielbeleid in Nederland. Oh, ik, ik, wil, ik vind stand. alleen dat als we zo weinig mensen opnemen... dan kun je daar wel een beetje de deur openzetten. En dat betekent niet dat je iedereen moet binnenhalen... en, uh, en dat je alle ellende van de wereld op je moet nemen. Want dat kunnen we helemaal niet en dat hoeft ook helemaal niet. Dat mensen dat ook, ja. vooral in hun eigen regio opvangen. Dat is het beste voor, voor hen zelf ook. Zodat ze zo dicht mogelijk bij hun eigen cultuur blijven... en niet totaal ontworteld raken. Dat, dat denk ik. Dat moet ook voorop staan. Maar menswaardige opvang van die mensen. En dat, als Italianen dat zelf niet alleen aankunnen, wat ik trouwens betwijfel, mm. want het is een heel erg rijk land... en ze kunnen meer dan... Dan ze zeggen, en ze klagen natuurlijk ook wel gewoon om een beetje hun eigen last af te wentelen. Maar dat moet voorop staan. Okay. Ander onderwerp nog, want we hebben er nog uh, ruim de tien minuten de tijd voor. Uh, meneer Geluk, dinsdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de nieuwe jeugdwet. U uh, bent met een nieuw rapport gekomen over de overgang van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten. U heeft dat rapport uh, deze week uh, naar buiten gebracht en ook uh, aan het kabinet gegeven. Uh, uh, hoe, hoe is de stand van zaken op dit moment? Nou, de, de operatie waar uh, Nederland Nederlandse gemeente voor staat is, is enorm. Hè. Het gaat om meer dan 3 miljard euro. Het gaat om tienduizenden, uh, 10 honderdduizenden kinderen... die nu in zorg zijn via de provincies betaald of via de verzekering. En dat wordt straks allemaal verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus die krijgen en, een enorme schep geld in ene klap ja, ja, om de jeugdzorg en, te en een enorme verantwoordelijkheid. Voor, want het gaat om buitengewoon kwetsbare kinderen en gezinnen veelal. En die vallen straks onder de verantwoordelijkheid en de zorg van de gemeente. Dat is een keus die ligt in de behandeling van de jeugdwet... Uh, deze weken in de Kamer. Uh, maar we gaan ervan uit. Dat is de taak van de commissie waar ik voorzitter van ben, dat die wet... Uh, zo wordt uitgevoerd uh, en dat die verantwoordelijkheid vanaf 1 januari 2015 naar gemeente gaat. Ja. En onze taak als commissie is om dan te kijken van, met, met, met zoveel kwetsbare kinderen gaat dat goed. Ja, de, uh, de transitie begeleidt u in feite. Hè? De ja. transitie van de provincies naar de gemeente die begeleidt u. Wij monitoren of het goed gaat of er geen kind tussen wal en schip valt uh, en of de continuïteit van zorg, zoals dat heet. Hè. Dus nou ja, geen kind tussen wal en schip of dat ook echt kan worden geborgd door gemeenten. Uh, en dat is een, een spannend proces, want nou ja, van het een op de ander moment zijn heel andere partijen verantwoordelijk voor diezelfde zorg. Precies, en, dat en moet ik, las, gaan. Ja. ik las dat u zei, er zijn nog wel wat knelpunten. Ja, nou, wat, wat, wat, wat positief is, is dat uh, in, uh, dit gebeurt in regio's in Nederland. Hè. Gemeenten zijn verantwoordelijk, maar die uh, werken samen in regio's uh, in totaal 41. We hebben uh, afgelopen weken met al die regio's gesproken. En we zien dat het gesprek uh, op, op gang komt tussen gemeenten en tussen zorgaanbieders over... hoe gaan we dat nou doen met elkaar? Mm -hmm. uh, en da daar ben ik positief over. En dat hebben we ook, die gesprekken lopen goed? Die gesprekken lopen goed en zijn constructief en leiden ertoe dat uh, de verantwoordelijkheid wordt genomen gezamenlijk voor die kwetsbare kinderen. Er zijn maar, alleen een paar knelpunten ja. en één daarvan, en dat is altijd zo in Nederland, gaat over geld. Want in het uh, regeerakkoord staat dat er op de jeugdzorg, jeugdhulp, ongeveer 5% wordt uh, bezuinigd in het eerste jaar. En dat wordt dan op, uh, met een opbouw naar 15%. Alleen regio's zeggen van ja, als we nu lijstjes maken met alle kinderen die nu in zorg zijn, en waar wij voor verantwoordelijk zijn... dan kom je op een veel hoger bedrag uit... dan wat wij wat volgens het, uh, volgens het kabinet zouden moeten krijgen. Ja. En, uh, en dat is dus een knelpunt dat ja, er onhelderheid is... over en, ja. Uh, ja, de hoogte van het bedrag enerzijds... en uh, de, de inkomsten van gemeenten en wat ze daarvoor oh, moeten zo. doen. Nou, even kort gezegd, ja. de gemeenten weten wel wat ze moeten gaan uitgeven... aan die zorg, maar ze weten nog niet hoeveel geld ze krijgen. Nee, dat, klopt. dat lijkt me een heel groot knelpunt als het al volgend jaar in moet dat, gaan. Het, het 2015. Moet, uh, 2015 ingaan. En wat betekent dat dan concreet? Nou ja, wij hebben de, de, de lijn gekozen dat uh, uh, gemeenten met zorgaanbieders... voor 31 oktober dit jaar uh, helderheid uh, dit moeten jaar, hebben. 31 de... oktober dit jaar moet, moet helder zijn... Van wat voor soort contracten gemeenten met zorgaanbieders gaan sluiten. Hmm. Want je kan zeggen, uh, een kind in zorg is altijd in zorg bij een bepaalde instantie. Dus wij gaan over de continuïteit van zorg... maar kijken ook naar de continuïteit van instanties. Want ja. als een zorgaanbieder viert gaat... dan heeft dat kind ook geen zorg. Dus dat is, dat is een beetje het ingewikkelde het verhaal. Maar ja. uh, op het moment dat er onhelderheid is over het budget... Ja. kan een gemeente niet een deal maken... een afspraak maken met een aanbieder van zorg... Uh, waardoor er grote onzekerheid is aan die kant van die aanbieder. En het kan dus, dus kan gebeuren dat uh, ja, een sociaal plan moet worden afges afgesproken. Ja. Dat mensen Sociale weggaan. Dus ja. Ja, dat, dat mensen worden ontslagen. Het heeft dus ook en... hele grote consequenties voor de banen, meneer ja. Smit. En ik zie u al zorgelijk kijken. Nou ja, de gemeenten weten nog niet hoeveel geld ze nee. krijgen. Intussen worden er dus geen contracten verlengd. Ja. Dat heeft enorme consequenties. Nee, maar überhaupt, die hele, uh, dat overbrengen van verantwoordelijkheden naar gemeenten... dat baart ons grote zorg in het, vanwege het tempo... Het gebeurt. En vanwege ook de enorme verantwoordelijkheid die bij gemeentes komt te liggen bij hele grote, belangrijke vragen. Zie, zie je nou in dit hele verhaal waar jij mee bezig bent, Leonard, dat risico ook? Want het is natuurlijk... Er komt ongelooflijk veel op de schouders van die gemeentes te liggen. Dat ja. zal voor grote steden niet zo... Een hele goede vraag. Kan het wel? Nu? Wij, wij zien uh, dat het kan. Uh, wij zien de manier waarop gemeenten uh, daar op een professionele manier mee omgaan en uh, afspraken maken. Uh, zien we... Uh, ja, daar zijn we gewoon positief over, laat, laat ja, ik het nee, zo formuleren. Nou even, even. U zegt u ziet dat het kan, maar ja. u zet hier, legt hier sowieso een knelpunt op ja. tafel... wat voor 31 oktober, dus binnen een paar weken, moet zijn opgelost. Ja. Want anders wordt het echt een punt Dat is, is het enorme... punt van, van, van, van, vanuit de vakbond natuurlijk terecht. Van Jaap, Jaap Smit, van, uh, als je niet snel die helderheid hebt... Uh, ja. Ja, dan heb je een groot risico voor uh, daar de, werk, ik in, voor, ja. voor de ja, werkgelegenheid. En, en daarom dat is een, een redelijk uh, scherpe aanbeveling richting Martin van Rijn... Van wij zien dat het goed gaat. De staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is, wij zien dat het goed gaat. Alleen die onhelderheid over budgetten die er in een aantal regio's zijn, ja. die moet worden weggenomen. Want op nou... zich, gemeenten weten wel wat uh, uh, welk bedrag ze krijgen. Alleen er zijn een aantal gebieden waarin het gewoon uh, niet spoort met, met het bedrag wat, wat nu wordt uitgegeven. Ja, dat is heel ingewikkeld gezegd. Zij ja. vinden dat ze te weinig ze krijgen. Ze vinden dat ze te weinig ja, krijgen voor de opgave waar ze voor staan. Ja. Ja, en, en, dat kan en, dus niet. Dat kan dus niet, dan, nee, da daar kan geen niet. onhelderheid over zijn. Ja, nee, inderdaad. Nou, en dat moet op dus, korte termijn worden opgelost. Ja, binnen want, een paar weken. Dus. Binnen een paar weken, want anders ja, uh, weten bij, want de partijen moet niet moet waar ze toe zijn. Probeer ik ja. het eens. Er moet geld bij, want anders gaat het hele project mis. Die transitie wordt dan een drama. Uh, nou Tekenen ja, de, bij het kruisje, meneer Gelukkig. De vraag of <laughs> ja, er geld bij moet. Uh, is... Uh, ja, het is uh, toch zo moeilijk. Uh, dat, ja. dat, is, nee, want dat is niet de goede vaststelling. Kijk, aan de kant nou, van het kabinet het is gezegd... Goeie, van, simpele, uh, wij hebben niet text. extra bezuinigd... dan die 5% uh, die wij te Geerakkoord ja. hebben afgesproken. Nee, maar, Alleen in, in de praktijk... zijn er een aantal mm. regio's die zeggen... van ja voor ons is het niet 5% eraf... maar is het misschien wel 20% dus die, eraf. Dus, dus die voorzien en, gewoon dus, een enorm drama. Ze krijgen te weinig ja. geld. Maar het gaat hier wel uh, om de het meest kan, kwetsbare groep. Kan, het kan dus ook een soort, soort rekenfout zijn. Of dat het gewoon onhelder is. u begon uw verhaal, meneer geluk met te zeggen... Dat u niet wil dat er een kind tussen wal en schip valt. Ja, klopt. Wij ja. hebben toch het gevoel dat dat wel dreigt op deze manier. Uh, ja, En daarom is het goed dat we die 31 oktober afspraak hebben gemaakt. Op dat moment moeten die plannen rond zijn. En, en wat op dat als dat niet, gaat dan het hele gedoe niet door? Uh, nou, dan hebben we in Nederland al een, een groot probleem rond, uh, uh, rond deze decentralisatie. Want als die afspraken niet doorgaan, af, af, toch? Nou ja, wat zou kunnen is... kijk, een aantal regio's speelt dat knelpunt over geld niet. Is nee. het wel voldoende helder? Maar een aantal speelt het wel. En waar het wel speelt, ja. kan het niet doorgaan, da, toch? Dan, bij, bij daar waar het wel ja? speelt, uh, is het het ontstaat daar een groot probleem. Door, ja. Kan het niet doorgaan. En moeten de stappen worden gezet om dat probleem op te lossen... zodat het wel door kan gaan. Want ja. als de financiële onhelderheid ja, blijft, blijft... lopen die regio's een groot risico. dat willen we niet. Dat U, willen we niet in Nederland. U nee. voorziet, denk ik, meneer Smit... in deze laatste minuut nog grote problemen met contracten. Hè? Want het gaat ook om banen. Ook dat, jazeker. ja zeker dat, dat, het is ook zo, er, zijn, er is werkgelegenheid mee gemoeid. Maar mijn, mijn zorg is groter dat op alle mogelijke terreinen... ook waar het gaat om het invoeren van de participatiewet en andere zaken... er komt enorm veel bij die gemeentes te liggen... die nog niet precies weten waar ze aan toe zijn. En het gaat tegelijkertijd gepaard met een enorme bezuiniging. Dus er staat ons nog een flinke uitdaging op vele terreinen te wachten. Ja, en dat in een week waarin er veel gepraat wordt... maar nog weinig bereikt wordt op financieel ja. gebied binnen het kabinet. Ja, dat is dus... Ja. Een, ja. Een, diepe zucht. Ja, ja. Ja, een diepe zucht. Maar alles is een uitdaging. Zo gaan we het weekend in. Hartelijk dank, <laughs> Jaap Smit, Thijs Berman en Leonard Geluk. De redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen. Liesbeth Witteman, Jasper Stoorvogel. De techniek deed Hans Schelvis. Als u wil reageren, dat kan, ga dan even naar onze website... trostkamerbreeds.nl Na het NOS-nieuws eerst het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna... Tros in bedrijf. En Kees en ik zijn er volgende week weer. Van 11 tot 12. Graag tot dan. Dag. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep...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 staat maar één ding, je moet presteren. Het wordt spannend op het veld, maar zeker ook op de perstribune. Morgen vanaf kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant? Begint u opeens te twijfelen of uw auto wel op slot staat?